Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen steeds meer autonomen bij in Nederland, dat zegt de AIVD. Autonomen beweren dat de overheid niks over te, te zeggen heeft... en weigeren bijvoorbeeld belasting, boetes en zorgverzekering te betalen. Ook als er een deurwaarder aan de deur komt. Nee, u gaat niet weg. U, ik ga u arresteren. Wij hebben geen contract samen, dus ik hoef niks van u aan te nemen. Ik neem niks in ontvangst. nee. Ik wil nu identificatie, maar nu pleeg verroden. Inmiddels zijn er enkele tienduizenden mensen die zichzelf autonoom noemen... en dus vinden dat ze zelf mogen bepalen aan welke wetten zij zich houden. Een klein deel is bereid zich actief tegen de overheid te verzetten, desnoods met geweld. Nog even voor de duidelijkheid, wat iemand ook zegt, boetes moet je gewoon betalen... en ook een zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert wordt door het Openbaar Ministerie... vervolgd voor omkoping, fraude en mogelijk ook voor witwassen. Van Eert was jarenlang de hoogste baas bij supermarktketen Jumbo. Twee jaar geleden was er een inval in zijn huis. Daar zouden toen tonnen aan cash gevonden zijn. Daarna stapte hij op. Half september moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het Amsterdamse OV-bedrijf GVB stopt met X, het oude Twitter... Het bedrijf zet er helemaal geen info meer op over dienstregelingen... omdat ze superveel haatreacties krijgen. Reizigers worden voortaan alleen nog geïnformeerd via de app en ook via de website. En de Oranje-vrouwen spelen vanavond de tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Andries Jonker speelt in Breda tegen Noorwegen. De druk staat erop na de 2-0 nederlaag van Oranje afgelopen vrijdag tegen Italië. Toch is de sfeer nog goed, zegt kiepster Lise Kop. Nou, ik denk dat we gewoon echt kritisch naar elkaar hebben gekeken, maar dat, is, dat hoort erbij. En, uh, ik vind dat we juist nu heel erg het gevoel hebben dat we op naar Noorwegen gaan en dat we denken... Hey, we gaan ervoor en uh, in plaats van, en uh, dat moet nu ook in deze, in deze fase. En zo voelt het ook van, uh, dit is voor ons gewoon een belangrijke wedstrijd. En uh, zo bleef het ook. Nederland-Noorwegen begint vanavond om half negen. Het weer trekt, uh, het ste trekt steeds verder dicht zometeen. En uh, vanavond kunnen nog wel wat buitjes vallen. Morgen is het droog en is er flink wat ruimte voor de zon. Gaat op 14 dan. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Er dus staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nu onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen, daar zit 10 minuten vast. Op de A7 Zaandstad-Hoorn, ook 10 minuten bij Permerens door de wegwerkzaamheden daar. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam de Baarsjes op de Ring West richting de Koentunnel. Er zijn er twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En op op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en de Afrit Nieuwveen. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek Boulevard. I've ZAMB Let your color in the sky All the world's a waiting room And we're standing in line For the answer to the question En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar ministerie gaat oud-jumbo-topman Frits van Eert vervolgen... voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften. Mogelijk wordt hij ook vervolgd voor witwassen. Wedstrijden in de Champions League vanavond en morgen worden extra beveiligd. De Islamitische staat zou hebben opgeroepen een aanslag te plegen... rond de stadions in Londen, Parijs en Madrid. Volgens de UEFA is het niet nodig om de kwartfinale uit te stellen... In de Tweede Kamer is het wekelijkse vragenuur tijdelijk onderbroken door een pro-Palestijnse demonstratie op de publieke tribune. De actievoerders werden van de tribune weggehaald door de beveiliging. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt en droog, maar het rekken ook buien over het land. Aan zee is er kans op zware windstoten. Dit is ZFM.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 Maar de lieven, lief. drink ik kaak een kure waterboom en slaap onder een dek.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 Letting me wrong ain't gonna do you no harm no. This bomb's for loving and you can shoot it far <laughs> I'm your main target, come and help me ignite Ow! Love struggle holding you tight Hold me tight dog Make me explode although you know The route to go to sex me slow, slow And yes I must react to claims of those Say that you are not old. <laughs> <laughs> <laughs> Sax Tell